...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van... ...3 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. De landelijke kopstukken van vier politieke partijen... ...hebben vandaag het start zijn gegeven... ...voor een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA deed dat in Den Bosch... ...waar premier Balkenende op het kerkplein... ...op een toeter drukte... Aan omstanders werden folders, appels en mandarijnen uitgedeeld. De Partij van de Arbeid is in Amsterdam bijeen. Straatvoetballers gaven op een kruifkoord een demonstratie. en Wouter Bos hield een toespraak. Hij tekende een afspraak waarin PvdA-kandidaten beloven waar ze zich voor gaan inzetten in hun gemeente. GroenLinks zet in op meer dan 100 wethouders en nog meer stemmen voor de partij. Dat zei fractievoorzitter Halsema bij de aftrap in Utrecht. Ook D66 begint vandaag met de campagne. In het Tweede Kamergebouw zijn de hele middag activiteiten. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 3 maart. In Amsterdam is een bijeenkomst aan de gang van Haitianen die in Nederland en België wonen. De stichting Haiti Contact wil mensen die behoefte aan steun hebben, of juist steun willen geven... de gelegenheid bieden met elkaar in contact te komen. Op de bijeenkomst in een zaal in de Amsterdam Arena spreken minister Koenders en de Amsterdamse burgemeester Cohen... Ook hulporganisaties komen aan het woord. Tijdens de bijeenkomst wordt geld ingezameld voor de slachtoffers in Haiti. Vorig jaar hebben 160 Amerikaanse militairen zelfmoord gepleegd en dat is een record. In 2008 waren er 140 zelfmoorden. De meesten maakten een eind aan hun leven na een missie in Irak of Afghanistan. Ze konden volgens het Amerikaanse leger hun traumatische ervaringen niet verwerken. Ondanks extra psychische ondersteuning. Defensie denkt dat sommige soldaten geen hulp zoeken, omdat ze bang zijn dat dat negatieve gevolgen heeft voor hun carrière. Het weer. Vanuit het zuidwesten gaat het de komende uren regenen. In het oosten en noorden gaat die regen later over in sneeuw. Morgenochtend eerst nog een enkele regenbui, maar s'middags geregeld zon bij een temperatuur variërend van 3 tot 7 graden. Dit...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 Today, oh, but I'm. Ja, die Albert-Jan Vos, die kan je er best bij hebben zo op de zaterdagmiddag, hoor. de muziek uitgekozen, inderdaad, door meneer Albert-Jan Vos. Spendel ballet met het prachtige nummer Gold. Uit de jaren 80. Zo het begin van uur twee van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort en de regio. Jij. En straks gaan we natuurlijk weer over live naar Joop van Nes in de sporthal De Korver. Om de voortgang van het basketbal te bespreken. We staan natuurlijk even uitgebreid nog stil met de evenementenagenda. De filmagenda. Uh, en voor de rest nog veel binnenlands en buitenlands nieuws. Voornamelijk sportnieuws, maar dat is in het laatste uur. En uh, laat ik er gelijk maar met eentje beginnen. Dan ja, doe maar ook, even. Daar is vanmorgen natuurlijk ook al een Goedemorgen Zandvoort aandacht aan besteed. Maar wellicht dat u dat programma gemist heeft. kan ik me trouwens niet voorstellen. Maar goed, het Heemsteeds Philharmonisch Orkest in de Protestantse Kerk. Uh, en wel, het eerste kerkpleinconcert van Classic Concert is meteen een klapper. Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest zal de reeks in 2010 openen. Het orkest staat onder leiding van de nieuwe dirigent... Dus Tussen aanhalingstekens nieuwe dirigent Dick Verhoef die in 2007 Iman Soeterman opvolgde. Soeterman stond in 1966 aan de wieg van het orkest. Het orkest is in binnen- en buitenland door diverse orkestreizen zeer bekend. Medewerking aan dit concert wordt gegeven door de nog zeer jonge gitarist Rudy Bos. Die een eigen compositie ten gehore zal brengen. Fantarosi concert voor orkest en gitaar. Voor de pauze zal het orkest een aantal stukken uit de 9e symfonie opus 95... uit de nieuwe wereld van Antonin Dvorjak ten gehore brengen. Mm -hmm. Na de pauze is er een gevarieerd programma... met onder andere werken van Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach en Johan Strauss. De traditionele afsluiting van het Wieler Philharmonics Orkest tijdens het nieuwjaarsconcert. Nou, dat ken je wel, dus de Radetski Mars. Hartstikke leuk. Het concert in de Protestantse Kerk is gratis toegankelijk... met aan het slot een op open schaalcollecte voor de renovatie van de sanitaire voorzieningen in de kerk. De aanvang is op drie uur en de kerk gaat open om half drie. Een Dan... aanrader. Heemsteeds Orkest in de Protestantse Kerkmorgen. Dan even wat, uh, wat anders. Als je op de hoogte wil blijven van het uh, laatste weerbericht, het ja. weerbericht van Zandvoort uh, en de regio, kijk gewoon even op www.meteopagina.nl onze eigen weerman Lex van der Hoorn, die verzorgt die pagina. Ja. Doet hij trouwens ook op CFM Text TV. Ja, die wolkjes en zo. Ja, precies. En ook daar uh, kan je de, de weerberichten voor de komende dagen nou, hij heeft, nalezen. In het verleden heeft hij toch elke keer op zaterdagmiddag... had hij zijn eigen radio, zijn weerpraatje. Om half één. Om half elf. En half we hebben 1. goed nieuws. Dat gaat terugkomen. Dat schijnt terug te komen. Maar niet om half één. Nee. Nee, om half drie. Tussen twee en vijf bij Zandvoort op zaterdag. Dat vanaf april. Hou de radio in de gaten. Hier rooi alles. Bij CFM South En ook lekkere muziek, zullen we er weer eentje doen Uit uh, dat jaar jaartal, zeg maar Ga je gang Steve Williams, heel goed 80, hoorde de higher love. Nou, we hebben even navraag gedaan bij collega Roy van Buringen over het kunstfestijn. Lea Bos uit Zonvoort, de 9-jarige Lea Bos uit Zonvoort, gaat zingen bij Kinderen voor Kinderen. En helaas heeft ze nooit aan het kunstfestijn meegedaan. Wel jammer, maar goed. Maar wie weet. Wat niet is. Kan nog komen. Kan nog komen. Dat bedoelen we maar. Zo dadelijk gaan we het ook hebben over Kinderen voor Kinderen. Dan hebben we het over het schoolbasketbal. Vindt plaats in de Corver Sporthal en uh, Joop van is uh, daarbij aanwezig. Zo dadelijk gaan we weer uh, naar Joop terug in de Corver Sporthal. Maar eerst gaan we een single draaien van Sting. de ziel van Sting en een Englishman in New York. We gaan naar de zandvoorter in de Sportal En dat is uh, Joop Fres. Die is daarbij aanwezig bij uh, het schoolbasketbaltoernooi... ...wat vandaag uh, gaande is in de Sporthal. Joop, hoe is het daar? Nou, ik ben alleen geen zandvoorter, dat weet je. Oké, okay, nou, ik noem jou oh. gewoon <laughs> een zandvoorter, hoor. Oké. Okay. Nee, Jonge, nou, jongen, jongen. Het, het schiet al aardig in top op. Want uh, de op twee na laatste wedstrijd is nu bezig... En we verwachten de prijzen komt om kwart over vier. Dus het schiet er dan aardig in top. En er is een behoorlijke tekening in de strijd gekomen, sterker nog. Bij de jongens is de kampioen bekend. Um, ja, ik weet niet of ik dat nu bekend moet maken, maar uh, ik, ik doe het gewoon. Oranje uh, Nassau is kampioen geworden, heeft alle wedstrijden gewonnen. Zo. En voorlopig staan de Maria School en de Hanni Schaft uh, op de tweede en derde plaats. Die moeten nog spelen, dus daar komt er wel wat bij. En uh, bij de meisjes is het uh, op dit moment de Marie School en de Nicolaas School die 1 en 2 staan in die volgorde. En op verre afstand komen dan de rest. Uh, tenminste, want nu zijn deze wedstrijden weer afgelopen. Ik krijg zo meteen weer nieuwe uitslagen binnen en dan kan ik het weer bijwerken. Maar zover is het nog niet. Dus de jongens in ieder geval bij de Oranje Nassau, eindelijk weer eens een keer kampioen. Het is al een tijdje geleden dat ze dat zijn geworden. Maar ze hebben het helemaal verdiend. En met name omdat ze van de Mariënschool gewonnen hebben. Dat waren de twee sterkste teams en degene die daarvan zou winnen en dat blijkt nu ook, is de kampioen geworden en dat is de Oranje Nassau. Nou, we krijgen nog dus nu nog twee wedstrijden en dan weten we wie de kampioenen zijn bij de meisjes. Ik vermoed dat het de Maria geworden is, maar nogmaals, die moeten nog spelen, je weet maar nooit. De bal is rond en ze moeten hem er toch in gewoon. Als je die bal niet door die baas hebt gegooid, kan je niet winnen. En dan krijgen we ook nog de de overalprijs, de, de schoolprijs, dat zijn de punten van de meisjes en de jongens bij elkaar opgeteld. Degene met de meeste punten, die wordt overal kampioen en die krijgt de grote wisselbeker. Die als je die drie keer achter elkaar wint, van de school wordt. En vijf keer in totaal, dan is hij ook voor de school. Maar daar, dat duurt er wel even. Want vorig jaar hebben we een wisseling van de wacht gehad. En dan is er ook nog een prijs van de van de sportraad, de Zalpedse Sportraad. En dat is de sportiviteitsprijs. Alle scheidsrechters die geven de teams die ze gefloten hebben sportiviteitspunten. En uh, die tellen we bij elkaar op. En het team met de meeste punten krijgt die hele mooie trofee van de Sanfense Sportraad. Maar nogmaals, dat is rond een uur of kwart over vier. En misschien kunnen we rond uh, alle vijf, kwart voor vijf nog even terugkomen. Om de totaalstand uh, aan de Luisteraars door te geven, Rob. Nou, doe zeker, Joop. Nog even één vraag voordat we weer uh, wat ja. uh, muziek gaan draaien. De Lions, uh, zijn die vandaag ook aan het uh, scouten. Kijken of er goede basketballers bij zitten voor de Lions. Dat wordt altijd gedaan. Ehm... Um... Degenen die goed zijn, zijn over het algemeen de kinderen die al basketballen. Dat is duidelijk. Het uh, is. Anders natuurlijk, je hebt een andere motoriek nodig dan voetbal. En dat merk je gewoon. En moet misschien even handballers mee, dat merk je ook dan. En voor de rest, ja, we gaan dus niet actief kinderen benaderen. We hopen dat kinderen die het leuk vinden, dat die zich aan gaan na het seizoen. En dat ze dan volgend jaar gewoon lid worden van de Lions. Maar dat, we gaan het dus niet lopen pushen. We gaan dus niet heel actief scouten van, ja, jij kan wel bij ons komen, want we doen het heel erg goed. Dat is, dat is op dit moment dus het geval Rob. Oké, okay, nou Joop, dankjewel. En straks in de derde uur komen we nog één keertje bij terug. En dan horen we de eindstanden van alle wedstrijden die gespeeld zijn. Nou ja, allemaal. In ieder geval wie nou. de kampioen is geworden. Juist. Toch Joop? Oh, wacht. Toch Joop? Ja, ja, ja. Oké, okay. dankjewel. Graag tot straks. Joop. Hier is Whitney Houston. She leaves me in a cocoa sweat. zo lekker mee, uh, mee plaatje dit. Zo'n meezingplaatje ook. Ja. <laughs> The Crazy Little Thing Got Love. Van de Stray Cats. Ja. Yeah. Uh, ook morgen uh, zal top Jasper Blom de gast zijn van het trio Johan Clement. Jazz in de krocht. In het kader uiteraard van Jazz in Zandvoort. Uh, even kijken. Jasper Blom geldt als een van de belangrijkste saxofonisten uit de Nederlandse jazzscene. Hij won het Meervaart Jazz Concours en de Europese Jazz Award. In 1989 studeerde Blom cum laude af van het Rotterdamse Conservatorium... en vertrok hij voor een half jaar naar New York. Eenmaal terug in Nederland richtte hij een quintet op met drie blazers. Zutalor met onder andere Michael Moore. In 1993 richtte hij de groep Five Up High op... Een jazzquintet dat bestond uit de top van jonge jazztalenten in Nederland. Momenteel is Blom op veel fronten actief. Samen met gitarist en ook geen onbekende Jesse van Ruller heeft hij een kwartet waarmee hij in juni 2007 een CD heeft opgenomen. Samen met pianist David Bergman leidt hij een Nederlands-Amerikaans kwartet. Dan moet je het of zeggen dialect of dialect. Tevens is hij als hoofddocent jazzsaxofoon verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Het tria Johan Clement. Clement zal voor de gelegenheid uit een andere bezetting bestaan. Op piano zal Johan Clement vervangen worden door Rob van Kreeveld. Ook geen onbekende in de Nederlandse jazz scene. En op drums kunt u genieten van Gijs Dijkhuis die Frits Landersberger vervangt. Uiteraard zal Erik Timmermans de contrabas bespelen en het geheel presenteren. Aanvang in de krocht is om half drie en de toegang bedraagt bedraagt 15 euro en studenten betalen slechts 8 euro. Dus ga dat zien en genieten van uh, de saxofoon van Jasper Blom in de krocht. Morgen lekkere jazz in de krocht. Nou, zo horen we het graag Ik Hier is Jesse uh -huh. en de Hard Knock Live. Een plaatje volgens mij alweer van uh, nou tiental jaren geleden. weer de hele tijd geleden. De tijd gaat snel hè. Ja joh. Uh -huh. Hou je niet van me For driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen For driving some of the hottest verses rappers ever heard For the dope spot with the smoke block cleaning the murder scene You know me well from nightmares of a lonely cell My only hell but since when y'all niggas know me to fell Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips Or shots, and if you with me, mama rub on your tits And what not, I'm from the school of the hard knocks We must not, let outsiders violate our blocks And my plot, let's stick up the world and split it 50 50. Uh huh, let's take the dough and stay real jiggy. Uh huh, let's sip the crisp and get pissy pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. For those drove out, all my niggas locked down in the 10x4. They're trolling their house. Living hard knocks, we don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, Daddy. I'd rather that I float for chicks wishing. They ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my wallets, that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went for lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size, green machines, the green fives, the same pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down, tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like, still, y'all don't know me. Shit. I'm tight grill when my situation ain't improving. I'm trying to murder everything moving. Feel me? Yeah.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 Lekker biertje erin, hè, in deze plaat. Pom pom, pom, pom, pom. Ja, die is van jou. Pom, pom, pom, Wie zijn dit? JC was het. Oké. Oh. En de Hard Nood Live. Nou, de volgende plaat wil jij speciaal voor iemand draaien, begrijp ik? Ja, ik heb begrepen dat het vorige uur. of tenminste wat tussen 12 en 2. Uh, ja, wat was er in de hand? Ik weet niet wat die presentator had, maar uh, dit nummer is voor hem. Oké. Okay. Meer zeggen we er niet over, hè? Ik maak daar geen woorden meer over. Vriendschap is een illusie. Zo heet die plaat in ieder geval. Hier is het goede doel.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 Wat los cerros Dat is de kans Zandvoortse Radio met La Tortura. Nou, het is wel lekker uh, weer, Albert-Jan, uh, om naar de film te gaan. Gewoon een filmpje te pakken. Ja. Uiteraard in de enige bioscoop van Zandvoort aan het Gasthuisplein. En wel het Zandvoort Circus. Uh, even het filmprogramma vanaf 14 januari tot en met 20 januari. Uh, wederom geprolongeerd Elven en de Chipmunks nummer 2. Met de stemmen van Johnny de Mol en Jumbo. En dagelijks Anubis en de wraak van Argers. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Een hele leuke uh, film is uh, It's Complicated met Meryl Streep en Alec Baldwin. Uh, en natuurlijk Terug naar de Kust, ook nog met Linda de Mol en Pierre Bokma. Waar de vorige week al die vrijwilligers uh, naartoe mochten, uh, omdat ze vrijwilligers waren. En de burgemeester was erbij. En de burgemeester was erbij. Nou. En in de filmclub Simon van Kolm op woensdagavond om half acht, Looking for Eric. Regie en scenario Ken Leach met Steve Average en Eric Cantona. Zou dat die ex-voetballer zijn? Nou. Even over die uh, Anubis. Uh, het verhaaltje is als volgt. Omdat Appy jarig is, gaan de Anubis-bewoners naar een echte griezelhuis. Mm. Tijdens Appie's horrorfeestje slaat de klok twaalf uur en dan begint het huis te spoken. De piano speelt uit zichzelf en achter een dichte deur zit ineens een achtbaan. Maar als een van hen daarna zoek is, lijkt het even niet meer voor de lol. Maken ze elkaar bang of spookt het echt in het huis? Nienke denkt dat het te maken heeft met het dagboek dat ze in het huis heeft gevonden. Het is een, het is een van een eenzaam jongetje Argus dat honderd jaar geleden in het huis woonde. Hij wilde bij een groepje vrienden horen... ...maar werd door hen verstoten, waarna hij wraak zwoer op hun vriendschap. Oh, dat klinkt wel heel spannend. Dus ik zal je maar mami meenemen, Oeh. ondanks uh, ja, meekijken gewenst vanaf zes. Dus uh, ouders, gaat u mee naar Anubis en de wraak van Argus. Voor tijden verwijs ik u naar de Zandvoortse Korant. Iets anders, geheel andere aard. Uh, het dier van de week. Weet je wat het dier van de week is? dier van de week, ja, dat is een uh, dier die centraal staat. Ja. Deze week dan. Nou, dit is echt zo'n mooie foto. En het betreft, lijkt mij. Het betreft konijn Scrabble. Is een energie. Een jongen. Het bruin-witte hangoorkonijn is zwervend op straat aangetroffen. Oh. Scrabble heeft wilde haren en die wil hij voorlopig ook niet kwijt. Hij loopt graag rond en houdt er daar ook niet van om in een klein hok te zitten. Deze jongen heeft dus echt de ruimte nodig, anders wordt hij ook een beetje vervelend. Oh. Oppakken laat hij, laat hij wel toe, maar slam. vindt dat ook niet zo leuk. Een beetje oefenen kan daarom ook geen kwaad. Scrabble is niet zo lief tegen andere konijnen, dus een huisje voor zichzelf is een aanrader. Wie geeft Scrabble, deed een prachtige foto van hem met zijn lange oren, een fijn nieuw huis? Kom kennismaken in het Kermer Dierenthuis aan de Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 4. Telefoon is te bereiken op nummer 5713888 of kijk u gewoon even op de website www.dierendierentehuiskennerlandpunt.nl voor meer informatie. Help Scrabble aan een ruim huis. Nou, dat uh, lijkt me echt iets voor de Scrabble-liefhebbers <laughs> onder ons. Die, daar, Die kunnen zich melden daar. Ja, het wordt uh, tijd dat ik heel snel mijn adres door ga geven. Want... <laughs> Girls Just Wanna Have Fun. Heard, uh, de single van Cindy Lauper. Heb jij ook zin om uh, een beetje te gaan, uh, gaan dansen? Volgens mij uh, heb jij wat uh, klaargezet. Ja, een lekkere dansbare plaat van alweer een aantal jaren geleden. Maar blijf lekker. Vandaar dat we voor jou op deze zaterdagmiddag draaien. Hier is Tom Novi en Nobody. Zou die werken, die versierdruk? Uh, uh, want you to want me? Prachtig hè? Cheat ja, trick. Ja. gauw <laughs> houden. Dat is een cheat trick, het woord zegt wel. Ja, daarom, goh, op op dat bedoel ik ook. Het <laughs> is in ieder geval een lekker zingeltje, albert Ja. ja. ja. Uh, nieuws vanuit buitenland Brussel. EU-commissaris Nelly Smit-Kroes, of Nelly Kroes moet ik zeggen, moet begin volgende week opnieuw verschijnen voor experts. Ja, experts van het Europees Parlement voor haar herbenoeming. Socialisten en christendemocraten vonden haar optreden afgelopen donderdag in een hoorzitting inhoudelijk te zwak. Ja, heb je het gehoord? Dat ja. ging helemaal nergens over. Dat een verhaal. Ja, inderdaad. De echte experts op dit terrein vonden dat ze zich kennelijk niet goed genoeg had voorbereid, volgens Corine Wortman van het CDA. Hans van Balen van de VVD vindt het herexamen van Liberaal Kroes een politiek spelletje, omdat eerder al een christendemocraat en een socialist in de problemen kwamen bij de hoorzitting. Daarom is er volgens hem nu een liberaal aan de beurt. Dit is weinig verheffend, al dus Van Balen. Alle kandidaatcommissarissen moeten een hoorzitting ondergaan voor hun herbenoeming. Mevrouw Kroes wordt als EU-commissaris voor digitale agenda belast... met alles wat met internet te maken heeft. PVDA-ster Judith Merkies vindt dat steeds meer commissarissen... ontwijkende antwoorden geven bij de hoorzitting. Het begint uit de hand te lopen, al dus haar... Ook Kroes gaf op onderdelen incomplete antwoorden, al dus Merkies. Ze geeft toe dat de politieke kleur van de Liberaal Commissaris meespeelt. Dat is allemaal politiek. hè? Het Europese parlement beslist op 26 januari of het de nieuwe Europese Commissie goedkeurt. Oké, okay, nou ik ben heel erg benieuwd. We wachten af. Zo duidelijk het derde en laatste uur alweer van dit programma met heel veel sport. Ja. Buitenlandse, Buitenlandse sport. Binnenlandse Sanfoortsport. Ja. Schoolbasketbal met Joop Fres. Klopt, ik ben benieuwd wie er gewonnen heeft. Ja, dat horen ze daar. En wie de Cup heeft gewonnen. O, Ryan Nassenschool weten we al dat die goed gescoord hebben. Dan hebben we het over de, de, de mannen, hè? Ja, klopt. Die hebben inderdaad goed Hoe gescoord. Hoe de dames het gedaan hebben, dat horen we straks van uh, Joop. Is. de klok van half vijf. Zo rond half vijf. En wij ja. gaan de laatste plaat draaien. Zo uh, vlak voor uh, vier uur. Robbie Williams is hier. En ze is Madonna. En tot zometeen.